Tarzan. Tarzan was het eerste dier in mijn leven. Ik lag uh, toen ik 14 dagen oud was in de tuin. Uh, dat was in Bussen. En uh, toen kwam er een hond langs die uh, bij de overburen woonde eigenlijk, maar altijd losliep. En die ging naast mijn wieg liggen. En die hechtte zich gewoon aan mij met het volst dat de postbode niet meer de tuin in durfde. En mijn moeder dus uh, de twee aan elkaar moest laten wennen. En die hond die was, die werd onafschijnlijk met mij en ik on, onafschijnlijk met de hond. Zij was eigenlijk een vrouwtje, maar tekenend, de buren hadden haar dus Tarzan genoemd. En um, nou, die relatie was, uh, was heel gelijk voor mijn gevoel. Ik heb dus ook altijd ja, een soort verbijstering gevoeld later, toen ik andere mens- en dierbeelden toegespeeld kreeg. Uh, namelijk de mens als hoger, de dier als lager, de mens als persoon en het dier als ding. Of als object. Dat is dus niet mijn ervaring. Mijn ervaring was dus dat er, uh, ja, dat er iets gelijks was. En dat er uh, niet alleen een uh, mens dierrelatie was. Maar ook van haar uit een dier mensrelatie Maar Nou ja, wij groeiden dus op. En Parzang kwam mij wel eens van school halen. En zij, uh, zij apporteerde. En um, we gingen het eentje spark in een bussen En zij gooide, uh, of ik gooide dan uh, houtjes in het water. En die zo ze zonde dus prachtig. En ze sprong... Heel mooi over hekken. En nou ja, die buren die, uh, die gaven haar dan wat te eten, maar dat is ongeveer alles. En uh, nou, ze kregen dus, ja, het was een vrouwtje dus ze kreeg elk jaar jonkies. En die kwam ze dus met blij blaffen naar ons toe Die kwam ze echt aan ons laten zien. En uh, nou, dat ging dus heel lang zo door. En uh, ze was inmiddels elf jaar geworden. Zij was dus twee jaar ouder dan ik. Ik heb foto's van mij van, uh, nou ja, dan ben ik twee jaar. En hij zij is vier jaar. Zij is echt een hele grote hond. En uh, op haar elfde jaar ging het dus voor het eerst fout. Toen was ze echt te oud om jonkies te krijgen. En nou, toen kreeg ze een worp waarbij alle bekjes mismaakt waren. En die hondjes gingen allemaal dood binnen een paar uur. Die konden, konden dus niet drinken. En uh, toen kon ze dat ook vertellen. Echt heel jankend, echt ja uh, onder de indruk en uh, ja alle theorieën over dat dieren geen verdriet kennen en dat het uh, ja dat ze door mechanismes worden beheerst die klinken mij dus allemaal vrij onwaar in de oren en, en vrij uh, ja gewild afstandelijk um, nou toen uh, zei ze jeugd en ze ging op een beetje rot manier dood maar goed daar wil ik niet over hebben uh, de basis was toen gelegd voor een, um, ja, een, een intersubjectieve mens dierrelatie En uh, inmiddels zat ik op de middelbare school en uh, um, had ik al uh, ja, onze gangbare ideologie toegespeeld gekregen. Dat uh, ja, dieren dan misschien huisdieren waren, maar dat het zeker geen, geen wezens waren waar je van leerde. Nee, het, het waren gewoon dingen die je had, zoals je een, een, een, een, nou, een stoel of een tafel of een bankstel had... Maar het idee dat, uh, dat dieren jou misschien zouden kunnen socialiseren... Want je hebt namelijk je eigen taal als kind met een dier. Hè? Je hebt een, uh, een, uh, een, een aanrakingstaal. En uh, nou ja, het, het, het hoeft lang niet allemaal verbaal te zijn. Nou, ik heb de hele tijd eerst vrij onbewust. Eerst, eerst als kind ook. Ik stelde dan vragen van... Komen dieren nou ook in de hemel? Nee, natuurlijk niet, kreeg ik dan ten antwoord. En dan ja, was bij mij een soort verbijstering. Waarom nou niet... Nou ja, dat is dus de joost christelijke religie die zegt dat alleen de mens een ziel heeft. En alleen de mens, uh, in, in zekere zin zelfs alleen de man, naar het uh, beeld van God geschapen is. Maar uh, er, er was toen al een soort uh, ongemakkelijkheid in mij. Van, van uh, ja, dat is eigenlijk dat is niet eerlijk. Dat zijn, dit zijn ook wezens en waarom uh, worden die dan buitengesloten? Nou, dan kreeg ik rond uh, mijn veertiende samen met een aantal andere meisjes een IJslandse pony. Um, kreeg ik moet ik zeggen dat die pony was toen ja die werd gekocht dus dat was bezit later ben ik me toch aan realiseren hoe, hoe belachelijk dat was dat een dier bezit kon zijn ja, een kind is misschien wel bezit maar een kind verkoop je toch meestal niet en dat koop je ook niet in zekere zin weten wij toch dat een kind eigenlijk geen bezit kan zijn maar bij dieren schijnt dat dus volkomen normaal te zijn en um, ja, paarden hebben weer een heel andere taal. Hè? Paarden zijn heel visueel ingesteld, maar, uh, maar uh, daarnaast ook heel tactiel. Uh, hun huid is echt een heel belangrijk uh, communicatiemiddel. En ik zag, ik observeerde ze heel graag. Ze stonden, of deze pony stond dus met andere pony's in de wei. Je hebt dus een semi wilde kudde. En je ziet dus een aantal communicatietekens. En één daarvan is dus het snuiven in elkaars neusgaten. Dat is de begroetingsceremonie. En die begon ik gewoon na te doen. Dus ik begon uh, als begroeting te blazen in haar neusgaten. En um, um, nou uiteindelijk uh, is die ook dood gegaan. Ik bedoel, ja dat is allemaal niet zo leuk. En ik verhuisde naar Amsterdam. En uh, uh, ik was hier actief in de studentenbeweging. En uh, ja 60 jaar, maagduis enzovoort. En ik studeerde antropologie. En ineens was uh, uh, het dier helemaal uit. Uh, nou, niet uit mijn denken en zeker niet uit mijn voelen verdwenen. Maar het was geen onderwerp van. Uh, van uh, of van discussie of van uh, reflectie. Het was gewoon weg. En. Uh, <laughs> ja, dat heeft soms tot rare situaties geleid. Ik liep nogal wat demonstraties. En. Nou uh, ja, die politiepaarden die. Uh, ik zag ze altijd, ik zag ook meteen of de een merrie van Ruin was en hoe ze eruit zagen. Maar ik mocht ze eigenlijk van de studentenbeweging niet gaan aaien, want die paarden dienden het kapitaal en uh, die stonden dus aan de andere kant. Ik vraag me af of de kraakbeweging dat tegenwoordig nog steeds denkt, maar nou, misschien weet mijn interviewer, kan daar misschien iets over zeggen. Um, maar uh, uh, Die mocht ik dus niet aaien, Nou, dat heb ik altijd wel gedaan, maar er, heerst, er was toen nog geen milieubeweging, misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Um, dieren waren maatschappelijk irrelevant dat was gewoon politiek en maatschappelijk niet interessant mensen gingen voor um, de mens en met name toen de arbeider was uh, de maat van alle dingen en um, er heerste ook enige consternatie toen ik uh, nee ik moet eerst vertellen dat uh, in rond 1975 76 uh, ik uh, op het spoor kwam van een boek Geschreven door een Welsje boer. Uh, Henry Blake. Dat was absoluut geen wetenschapper. Dat was echt een, een man van de praktijk. Die. Um, uh, paarden in. Ja. paarden probeerde herop te voeden eigenlijk. Paarden die uh, gevaarlijk voor mensen waren. Die absoluut, waar niets meer weer te beginnen was. die op weg naar de slacht uh, waren. Nou, en dat deed hij door. Um, heel eenvoudig. door zich in het paard te verplaatsen. en, uh, en te denken. Nou, eigenlijk de, de tactiele taal te spreken die paarden onderling spreken. Die elk veulen dus leert. Hè, in, uh, in zowel uh, um, nou, vrij wilde die daar nog in die bergen leven, maar ook paarden gewoon in een wei. Hè. Uh, er, is natuurlijk, er is natuurlijk zoiets als een paardentaal. En die is dus heel tactiel, heel, heel, heel, heel, nou, heel heeft heel veel met aanraking huid, orenspel ook wel te maken. En ik heb hem. Nou, ik heb hem dus bezig gezien met. Um, met paarden, bijvoorbeeld geruststellen van paarden, wat hij deed op een, precies op de manier waarop een, een merrie haar veulen geruststelt. Door, nou, een merrie doet dat met een roterende beweging van de bovenlip en hij deed dat met zijn vingertoppen. En nou, hij, hij was namelijk van mening dat wij als Homo sapiens toch zeker de stap moesten kunnen nemen naar, om, om ons hun paal eerst eigen te maken. En niets hoefde te verwachten dat, dat, dat deze zogenaamd dommere dieren. eerst onze taal moesten leren. En hij heeft daar echt ook, ook in training van paarden. Nou, heel opmerkelijke resultaten in uh, bereikt. Nou, toen ben ik. Um, um, eigenlijk pas. Um, ja, door een aantal gebeurtenissen in mijn studie kreeg ik dus langzamerhand het idee, en daar heeft dit boek van Blake, hij heeft er trouwens twee geschreven, een, uh, een belangrijke rol in gespeeld dat ik, um, dat ik eigenlijk ja, toch wel afstudeer op de mens-dierrelatie. Dat was dus nog nooit vertoond. En, um, nou, ik ben me begonnen om een, uh, om een apart bijvak erbij te nemen: etologie, diergedrag. Ja, dat was helemaal nog nooit vertoond. En zeker niet in de tijd dat, dat alles uh, om mensen en om revolutie draaide. Dus dat, nou, dat vond de, de hele politieke beweging vond dat maar vreemd. En ik kreeg dus ook van, van allerlei uh, linkse rakkers, zowel stafleden als studenten, naar mijn hoofd dat ik uh, helemaal op uh, politiek geflipt zou zijn. En dat, uh, dat ik daarom uh, ineens uh, mij, of uh, verviel tot de studie van dieren. Nou, en... Um, dat heb ik dus wel gedaan. Ik heb daar uh, een aantal dingen geleerd. Onder andere, dat, uh, dat wou ik nog even zeggen, als het mag: uh, dat, uh, dat de biologie, en dat is bij uitstek de studie of de wetenschap van dieren, uh, dat die met begrippen werkt waar ik uh, helemaal mijn eigen dieren niet in kon herkennen. Dus Messa en Tarzan, uh, ja, dat waren ineens uh, ja, organismen geworden die, uh, waar. Die onderhevig waren aan bepaalde mechanismen. En die mechanismen werden in werking gesteld door een, uh, door een stimulus, waar zij dan een zeer mechanische respons op hadden. Iets als subjectiviteit was er niet. En uh, uh, ik mocht geen vragen stellen, dat is misschien ook nog wel interessant. Uh, toen ik daar net was in dat instituut, werd er een bepaald moment een film vertand over sterren, dat is een meeuwensoort. En in die film werd, werd nogal veel gepaard. Dus ik zeg met mijn lekenhoofd, heel argeloos. Uh, oh, is het bekend of die beesten libido kennen? Nou, toen viel dus de hele zaal veel over me heen. Dat was geen wetenschappelijke vraag. Die vraag mocht je nooit stellen als wetenschapper. En ik zei ook, nou nog steeds heel argeloos, ja maar wetenschap is toch vragen stellen? Nee, maar niet deze vraag. Ik zeg, ja maar wie stelt die vragen dan? We, nee, dit kan je niet meten, hier kan je geen antwoord op vinden. Die vraag moet je dus niet stellen. Ik zeg, ja maar die nieuwsgierigheid blijft toch? Nou, en toen, uh, toen zeiden ze, nou ja, bij mensen kan je die vraag wel stellen, want ja, je kan mensen interviewen. Ik zeg, ja, maar elke antropoloog weet dat uh, wat mensen zeggen dat ze doen, lang niet altijd hoeft te zijn, uh, hetzelfde hoeft te zijn van, van wat ze werkelijk doen. En ja, en dan kreeg je van, ja, biologisch zijn natuurwetenschappers, kreeg je dus het, uh, het uh, respons van, ja, sociale wetenschappen zijn ook eigenlijk geen wetenschap. Maar ja, uh, ik was dus een, een beetje in absolute verwarring van... Ja, want de sociale wetenschappen, daar kwamen dieren niet in voor. En de biologische wetenschappen reduceerden dieren tot een soort machientjes. En Tarzan en Messa waren helemaal verdwenen. Die, die waren er gewoon niet. En toen, toen dacht ik dus, toen zei ook iedereen om me heen, ja dat is je eigen romantische notie. En ik dacht romantische notie, ik was 14 dagen oud. Had ik toen al een romantische notie? Ja, dan, dan willen ze je dus... Doen geloven dat het allemaal je eigen perceptie is en dat, de, dat je dat allemaal fout hebt gezien en uh, ja, dat de realiteit, uh, ja, dat, je, dat, dat je gewoon helemaal abuis buis bent geweest. Nou, in diezelfde tijd uh, kwam ik in Londen een boek tegen, wat, um, nou ja, dat heeft dus, heeft dus echt uh, als een soort blikseminslag uh, gewerkt. En tien jaar later, gek genoeg, nu dus, werkt het opnieuw als een blikseminslag. Als een, ja, op een ander terrein. Maar het is een boek waar heel erg veel in zit. Tekenend is het dus niet geschreven door een wetenschapper. Het is geschreven door een uh, kunstenaar, alias uh, reizende. En iemand die ruige reizen maakt. En dat is dus ook een zeer grote hobby van mij. Hij reisde in, die, in het begin van de zestig jaren door wat toen de, Spaans, de Spaanse Sahara was. En dat deed hij samen met zijn kameel en een tammoestijn En... Um, nou, de plaatselijke nomadenbevolking sprak met angst in hun stem over een djinn. En dat is een soort geest in, uh, in, in hun termen, die gesignaleerd was. En uh, mensen waren daar dus bang voor. En nou, hij ontdekte daar na veel omzwervingen een, uh, een jongen van een jaar of tien, naakt, die uh, duidelijk uh, als etnische achtergrond deze nomadegroep had... ...maar die in een kudde verkeerde en daar ook uh, mee rende. Nou, en hij... Uh, hier kwamen een aantal interesses van mij bij elkaar. Uh, hij heeft als enige... die Er zijn in de geschiedenis meer wilde kinderen of ja dierenkinderen. Of kinderen die door dieren zijn opgevoed uh, ontdekt. Maar bijna al die kinderen, en daar zijn heel groenlijke verhalen over te vertellen... ...die zijn teruggevangen. Die zijn... Um, uh, als ze ontdekt waren, onmiddellijk meegenomen. Hun dierenouders, hun pleegouders, zijn vaak voor hun ogen doodgemaakt. En dan verwachten die, uh, die vinders nog dat die kinderen ineens zouden weten dat zij eigenlijk tot de menselijke soort zouden behoren. Terwijl hun dierenmoeders en vaders voor, en, en broertjes en zusjes voor hun ogen waren doodgemaakt. En dat ze de menselijke cultuur weer zouden omhelzen Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Want het blijkt dus dat, uh, dat die kinderen, zeker als ze heel jong zijn geadopteerd door door dieren. Ook mensen schijnen een soort imprintingsperiode mee te maken. Uh, um, dat, dat die kinderen nooit helemaal weer mens worden. Zij leren bijvoorbeeld wel waarschijnlijk wel taal verstaan. Maar taal wordt nooit meer helemaal goed grammaticaal aangeleerd. Zij blijven um, um, nou, een aantal dieren gewoon te gewoon houden. Een heleboel lopen op vier benen, kunnen ook rennen op vier benen. En. Um, nou, ik kan één ander voorbeeld van een gezelle noemen, in Syrië. En dat geeft ook heel duidelijk aan wat mensen doen met, met wezens die de soortgrens overschrijden. Uh, dit was ook dus een, een jongen die door gezelles was grootgebracht. Hij kon ontzettend snel rennen en hij kon enorme sprongen maken. Hij had ook hele dikke enkels en hele sterke pezen. Want het menselijke lichaam is ook plastisch hoor. Het is niet zo dat alleen de cultuur plastisch is en de biologie niet. Hè, deze kinderen grazen ook en ze doen ook een aantal dingen met hun uh, tanden en een heleboel dingen met hun tong en relatief gebruiken ze hun handen heel weinig. Maar dit kind kon dus van een eerste verdieping zo op straat springen, dat uh, ja, de sprongen die gazelles ook kunnen maken. Dat was blijkbaar zo bedreigend voor deze cultuur, dat wat, he wat hebben ze gedaan? Ze hebben zijn achillespees doorgesneden. Dus dat kind is verminkt uh, bewust verminkt om te zorgen dat hij zich minder dierlijk gedroeg. Nou, dat is dus heel typerend, dat... Uh, dit is blijkbaar heel bedreigend. Voor uh, mensen, ze hangen toch wel erg aan... aan uh, nou ja, de soortgrens is vrij hermetisch. En het is al uh, erg moeilijk te verkeer, verteren dat, uh, dat er iets van dieren uit kan gaan. Maar dat dieren dan ook nog uh, kinderen kunnen socialiseren. En, en accu... Wat moet ik zeggen? Nou ja, in ieder geval dat er gazelle acculturatie kan optreden. Dat, dat is iets waar mensen niet aan willen. Nou, en deze... Deze Jean-Claude Armand, die dus dit kind in de Spaanse Sahara ontdekte, die heeft als eerste de vragen gesteld die ik ook zou stellen. Namelijk niet de vraag hoe menselijk is dit kind nog en hoe kunnen we het weer menselijk maken, maar de vraag uh, of hij heeft het wonder gezien van, uh, van deze heel intersubjectieve relatie tussen, tussen mensenkind en dierenmaatschappij. En uh, hij heeft dus allerlei. Hij heeft dat kind en de dieren met elkaar zien communiceren. Hij heeft ook, zeg maar, participerende observatie, dat is een antropologische techniek, toegepast uh, in die maatschappij. Hij heeft niet dat kind eruit willen lichten. Nee, hij heeft, hij, heeft hij heeft gewoon gekeken hoe die maatschappij functioneerde. Nou, daar kan ik dus uren over doorpraten. Maar ik zal mij tot, uh, tot een aantal dingen beperken. Die zijn al heel interessant. Bijvoorbeeld de eerste ontmoeting. Hoe, hoe Armandus contact legde met die kudde. Want hij kwam daar en uh, die kudde, zowel de jongen als de dieren die, uh, vingen zijn geur op en die snelden weg. En uh, hij merkte al snel dat als hij gewoon ging praten met die jongen, dat, ja, dat joeg die jongen angst aan. Dus die, die stormde dan weg. Dus hij probeerde dagenlang vergeefs contact te maken en dat, uh, dat lukte dus niet. En uiteindelijk denk hij, denkt hij, nou ik, uh, ik ga maar op mijn fluit spelen. En toen kwam die jongen al iets nader, muziek werkt trouwens vaak uh, denk ik uh, rustgevend. En de eerste, nou, de eerste die naar hem toe komt is niet dat kind, maar dat is een klein kalfje. En dat besnuffelt hem en dat likt zijn handen. En ineens daagt het bij Armand dat dat een soort erkenning is en ook een soort ceremonie. En dat hij, dat hij iets terug moet doen, dat hij dus terug moet spreken. Dus hij likt het kalfje terug met snelle tongbewegingen, precies als het kalfje zelf doet. En nu komt er een grote vrouwtjesgazelle. En ook het kind komt dichterbij. Maar het kind verliest zijn angst pas geheel. Als de leider van de kudde, dat is een mannetje. Armand op soortgelijke wijze heeft erkend in een uitwisseling van gesnuif en gelik. En dat komt uh, bij hem over als een soort protocol. Nou, daarna komt het kind ook op hem af en begroet hem op dezelfde manier. En Armand moet hem dus antwoorden. En even denkt hij, mijn god, wat ben ik aan het doen? Ik ben een ander, uh, ander mens aan het likken. Maar ja, hij overwint die geremdheid, want hij weet tegelijkertijd, dit is de taal die hier geldt. En de, mijn verbale taal is hier out of place, zeg maar. Nou, um, om, om een idee te geven wat hij daar ziet en, um, en wat, wat hij ziet aan sociale communicatie in deze gezellemaatschappij. Hè? Hij ziet bijvoorbeeld dat die uh, beesten naar elkaar toe en vooral naar de jongen toe, um, nou... Heel, hij ziet heel veel affectieve communicatie hij ziet dat de gazellen zijn haar besnuffelen er zelfs uh, zachtjes aan trekken met hun tanden en hij, ziet, hij wordt zich steeds meer bewust van allerlei tekens met kop en hoeven en oren en staart en uh, uh, hij wordt zich ook bewust dat die tekens ja, dat het dus codes zijn dat die staan voor iets anders He, dat, het, dat, het, uh, dat het niet alleen tekens van, van hier en nu gebeurtenissen zijn, maar dat ze staan voor iets anders. En naarmate hij er langer is, gaat hij die, uh, die tanks ook decoderen. Hij ziet uh, onder andere uh, bij elke nacht, als de avond valt, dat uh, de jongen naar een grote oude, oude vrouwtjesgezel uh, toetrekt. En dat, dat die een bijzondere voorliefde voor hem heeft. Er is uh, voortdurend neus-snuitcontact tussen hen. En hij uh, vermoedt dus dat dit vrouwtje uh, uh, de gazelle is die... Uh, ...die zijn oude zoogmoeder is, hè, die hem dus ooit geadopteerd heeft. Want hij, hij, hij weet dat niet zeker, maar hij probeert dat dus te reconstrueren. Um, om een idee te geven hoe die jongen zich gedraagt. Nou, als veel dierkinderen gedraagt hij zich inderdaad uh, in veel opzichten... ...net zoals de gazellen, zoals ook wolvenkinderen zich als wolven gedragen enzovoort. Enzo. Hij uh, snuift in de lucht met gestrekte hals... En hij besnuffelt de flanken van andere gazellen. Hij ruikt aan allerlei soorten vegetatie en vruchten, aan mestballen, aan sporen van urine. Hij doet er relatief eigenlijk weinig met zijn handen, maar heel veel met zijn neus. En uh, blijkbaar kan hij met zijn neus ook heel veel informatie opdoen. Opnieuw een teken dat het menselijk lichaam, als je er maar vroeg mee begint, nog heel dierlijk kan worden. Dat is ook iets wat wij. Uh, wij denken altijd dat. Uh, het lichamelijke en het biologische vastlicht Ook dat is uh, dus helemaal niet, niet, niet zo waar als het lijkt Hij uh, heeft de gewoonte om zijn oren en hoofdhuid te bewegen Ook als hij slaapt, dus het is absoluut uh, een abso absoluut onbewuste beweging Dus onbewust neemt hij zelfs dingen over van gezellig En hij kan ook heel snel rennen En loopt zowel op vier als op twee benen uh, dit zijn trouwens geen sociale tekens, dit zijn meer uh, niet-sociale tekens. Ik zoek even naar de sociale tekens. Ja, er zijn dus sociale tekens die, uh, die de gazellen maken met... Um, met een uitrusting die de jongen niet heeft, hè? bijvoorbeeld met staart of met oren. Nou heeft de jongen natuurlijk wel oren, maar die zitten onder een heel boel haar. En hij heeft absoluut geen staart. En wat blijkt nou dat hij de oorsignalen van de gazellen nabootst met andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld met zijn aangezichtspieren. Aangezicht, en staarttekens doet hij na nou met vingerbewegingen. Wat nu opvallend is dat de gazellen blijkbaar geen moeite hadden met het decoderen van deze tekens. En dat de gazellen en kind eh, onderling dus een soort eigen discours hebben, hebben verzonnen of, of tot een eigen discours zijn gekomen. Want dit kunnen de gazellen absoluut niet biologisch in zich hebben. Want zij moeten, zij moeten dus een soort vertaling plegen. Kijk, als het al zo zou zijn dat, zij, eh, eh, dat in hun voorgeprogrammeerd was dat ze op bepaalde staartbewegingen eh, reageren... Dan, kunnen ze niet, dan kan niet voorgeprogrammeerd zijn dat die staartbewegingen in, uh, in vingerbewegingen vertaald zijn. Dus ja, dit vind ik een duidelijk teken van, van toch een soort cultuur. He, die gazellen en die jongen hebben samen een paal um, een geconstrueerd die blijkbaar begrijpelijk is voor beide, voor beide soorten. Um, een aantal um, mensen die dus dit soort kinderen hebben bestudeerd, die... Uh, die uh, hebben dus het woord pigeon laten vallen. Hè? Van uh, de jongen spreekt een soort pigeon gazels, Want ja, hij heeft gewoon de juiste uitrusting niet. En zo zijn bijvoorbeeld wolvenkinderen. Uh, wolven markeren normaal hun territorium. En dat doen ze door klieren onder de staart. Maar dat hebben die kinderen niet. Dus dat doen ze blijkbaar op een andere manier. Maar wel zo, zo dat, uh, dat ze in de wolvenmaatschappij kunnen functioneren. Nou, ik vind het dus een typisch voorbeeld van... Uh, van uh, um, nou, van, van een kind wat dier wordt met de dieren. Goed, dat, dat, dat is een voorbeeld wat we nooit zo na kunnen volgen. Wij zijn gewoon niet door, so, door dieren gesocialiseerd. Kijk, wat ik met Parzan had, dat was natuurlijk maar een flauw aftreksel... wat uh, deze jongen met de gazelle had. Maar het heeft toch... Het, het, ja, je kan het dus wel als een soort um, ja, ideaaltype gebruiken. Hè? Het, uh, het is... Uh, um, de antropologie werkt met participerende observatie. Dat is in zekere zin proberen... Ja, ik zeg maar indiaan te worden met de Indianen. En nou is er altijd een, een, een, een grens daaraan. Je kan dat nooit helemaal worden. Je bent nou niet als Indiaan gesocialiseerd. Maar je kan wel met uh, lichaam, hart, ziel en verstand proberen om, daar, om dat na te streven. En zoiets als. Als een jongen die geadopteerd wordt door, uh, door dieren. Of kinderen die geadopteerd door, word, door, worden door dieren. Ja, dat, dat, is, dat is een ideaaltype wat een antropoloog niet kan bereiken. Maar het is wel een, het, het prototype van een intersubjectieve relatie tussen mens en dier. Die, die waarschijnlijk nooit meer voorkomt. Maar uh, om, omdat, wij, uh, omdat, dieren, of omdat kinderen waarschijnlijk nooit meer weg zullen raken in, uh, in dierenmaatschappijen. Stomweg omdat wij... Wildernissen aan het opruimen zijn. Dit kan alleen op hele afgelegen, um, niet door mensen beheerste gebieden plaatsvinden en die zijn er steeds minder in de wereld. In plaats van jungles uh, creëren wij dus betonjungles en die zullen dit soort diermaatschappijen niet meer bevatten. Maar ik kan nog een voorbeeld geven van, van dierenacculturatie die uh, ongewild plaatsvindt. Dat was namelijk in 1931, begon, begon het uh, tijdperk van het uh, socialiseren van apen op mensenmanier. En de familie Kellogg in Amerika, die uh, adopteerde toen een 7,5 maanden oude chimpansee, 10 maanden nadat hun zoon Donald was geboren. En zij wilden die twee wezens dus samen laten opgroeien, alsof zij beide menselijke kinderen waren. Maar ze waren absoluut niet voorbereid op de gevolgen, ze stelden zich in op de... Mensenacculturatie van de chimpansee Gua, Maar tegelijkertijd trad er een chimpanseeacculturatie van het mensenkind Donald op. En daar waren ze absoluut niet, uh, niet op voorbereid. En dat beënstigde hun dus ook wel. Gua was dus uh, niet een aap. Niet het soort aap wat, wat later, uh, waar later veel mee geëxperimenteerd is. Hè? Apen die uh, dove taal, dus tekentaal, uh, gebarentaal hadden aang had aangeleerd. Ehm... Um, zij, um, zij bleef gewoon haar eigen apentaal spreken, dus aanhalingstekens. En dat is dus ook. De, de chimpanseetaal taal is dus, is dus van nature een gebarentaal. Zij leerde wel een, ze had wel een groot begrip voor menselijke woorden. wat er dus eigenlijk gebeurde, was dat, uh, dat uh, Gua Donald ging socialiseren op een chimpanse manier. Hij begon namelijk haar eetgeblaf na te doen. En haar wereld was vrij geluidloos. Maar had dus een remmend effect op zijn mensentaalverwerving. En deze ouders raakten dus uh, nou, in, uh, in tweestrijd wat ze moesten doen. Want uh, ja, de buitenwereld noemde hun kind achterlijk. Want hij had niet de taal verworven die andere kinderen van zijn leeftijd uh, hadden verworven. En uiteindelijk hebben ze de knoop doorgehakt. En na, ne na negen maanden werd het experiment namelijk beëindigd. En Guau werd teruggezet in een kooi. En Donald kon eindelijk mens worden in de zin die uh, wij ermee zal aangeven, namelijk een mens met een verbale taal. En de, nou, dit is een heel duidelijk teken dat, um, ja, dat ongeacht wat wij denken, dat alle, alle, alle invloed van ons naar dieren toe gaat, dat er wel werkelijk ook invloed van dieren naar mensen toe gaat. En dat, ja, dat zijn natuurlijk al die voorbeelden van... Van mensen, kinderen die uh, door dieren worden opgevoed, uh, daar, daar zijn dat allemaal voor. Daar is eigenlijk de, de relatie zoals wij hem graag zien, is omgedraaid. Ja. Thank you. Dus dat, uh, dat uh, bij dieren wel degelijk het sociale en in zekere zin ook het culturele bestaat... Nou, dat is dus absoluut taboe in de wetenschap waar ik uh, vandaan kom. Namelijk de culturele antropologie. Want in je eerste college hoor je dus... En dat durf je dan nog niet te uh, gaan betwijfelen, want je bent pas eerstejaars student. Dan hoor je dat cultuur, een definitie van cultuur die dan gegeven wordt... Die luidt, uh, alles wat geleerd wordt en doorgegeven... En dan komt er achteraan, en dat komt alleen bij mensen voor. En uh, nou ja, ik durfde toen eigenlijk nog niet uh, dat te gaan betwijfelen. Maar ja, nu ik, uh, nu ik wat langer over mens en dier nadenk, er zijn uh, heel veel voorbeelden van, van uh, um, bijvoorbeeld uitvindingen die dieren doen en doorgeven. Een heel erg belangrijk, uh, of een heel erg bekend voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, een soort in uh, Engeland, de titmuis, of Titmaus. ik ben even zijn Nederlandse naam kwijt. In ieder geval die beesten die, uh, die uh, hebben een bepaald moment uh, de, de volgende uitvinding gedaan. Er stonden op de Engelse veranda's van die pint bottles met, uh, met melk. En konden zo bij de room komen die op die, uh, die uh, uh, melk dreef. Nou, en dat, dat hebben dus een paar meisjes ergens uitgevonden, ergens in de Britse eilanden. En uh, toen is het waanzinnig vlug, is het, uh, heeft het zich verspreid over uh, Ierland, Schotland, Wales, Engeland, overal. En dat is een duidelijke uitvinding die, uh, die, die door is gegeven. Want het is zo snel gegaan dat het absoluut niet genetisch kan zijn gegaan. Nou, een heel, ik kan letterlijk uh, een voorbeeld noemen. Hè? Een heel belangrijk of heel bekend voorbeeld is... Um, de Japanse makaak, dat is een uh, familie van de aap. En uh, een vrouwtje. Ha, één keer is het gelukkig een vrouwtje. Het is ook heel vaak een mannetje hoor. Maar goed, cultureel zijn ze allemaal even inventief. Een jong vrouwtje uh, uh, ontdekte een bepaald moment dat ze, um, dat ze aardappels van zand kon ontdoen door, het, uh, te, door aardappels te wassen. En wat ze ook ontdekte was... Uh, dat ze tarwe van uh, zand kon scheiden. Door, door het in het water te gooien, bleef dus de tarwe drijven en het zand zakte naar beneden. Uh, wat, heel dus, wat heel grappig is, is dat uh, haar nakomelingen. Uh, werd dat ook geleerd en die namen dat gif over. Maar de oudere leden van haar maatschappij wouden daar dus absoluut niet aan. Blijkbaar in de makakenmaatschappij zijn oudere mensen, ook, uh, oudere, mensen oudere wezens. ook wat conservatiever dan uh, jongeren. Alhoewel, wel. Het loopt ook nog wel eens door. Kaar. <tiedat> Voorbeeld geven van um, wat niet zoveel inventie is als wel het um, een idee wat is doorgeven dat het natuurlijk ook uh, helemaal uh, het summum is van menselijke cultuur um, er zijn twee olifantenonderzoekers, onderzoekers Ian en Orja Douglas Hamilton en die vermelden ergens dat um, een, een voorbeeld van ja toch heel duidelijk het, over, het, het, het overdragen van een, van een idee door een olifantenkudde. In Addo, dat, uh, dat is een plaats in um, Zuid-Afrika. Heeft in 1919 hebben een aantal boeren geprobeerd om een hele olifantenkudde uit te roeien. Uh, dat is um, niet helemaal gelukt. Er zijn, er, zijn, er zijn daar dus overlevenden van geweest. En oh, olifanten leven 70 jaar. Hè? Maar de, de, vri, ver weg de meeste van deze olifanten zijn... Inmiddels, die zijn inmiddels dus dood. En ze hebben nu al kleinkinderen en achterkleinkinderen tot in de vierde generatie. Nou ze wonen dus nu, nu in een park en dat park is dus beschermd. Die dieren worden niet meer vervolgd. En de jonge kalveren hebben dus nooit enige menselijke vervolging meegemaakt. Toch zijn deze olifanten onder de gevaarlijkste van heel Afrika. Ze zijn uiterst mensvijandig. Ze forageren alleen bij nacht. Ze hebben blijkbaar nog steeds het idee van de menselijke soort, daar moet je voor oppassen. Dat is een gevaarlijke soort. Stel je er niet aan bloot. Uh, en, nou ja, en ze hebben dus een angst overgedragen. En die kan ook absoluut niet genetisch zijn overgedragen. Um, het is zelfs, ik zei zo net dat... Uh, dat een aantal van die olifanten nog in leven waren, ik geloof zelfs dat dat niet waar is hoor, dat, uh, dat, uh, dat inderdaad al die oorspronkelijke overlevenden al dood zijn. En dat dus de, de, de kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben nooit vervolging door de mensen meegemaakt en toch heerst dat beeld. En die olifantenkudde onderscheidt zich dus echt. Ze zijn dus echt uh, agressief tegenover mensen. En dat, ja, dat, dat is ook heel duidelijk het overdragen van een cultureel idee. Ja, waarom uh, heeft men nooit geprobeerd, of waarom heeft, heeft men hem nooit aangewild dat ook uh, dieren het sociale en het culturele kennen? Ik heb daar zelf wel een idee over waarom dat is. Kijk, uh, de wetenschappen die zich met het sociale en het culturele bezig, bezighouden, zijn, um, zijn wetenschappen die wij uh, niet, uh, niet helemaal toevallig menswetenschappen noemen. Dat sociale wetenschappen en menswetenschappen zijn identiek hè, voor ons. Ja, dan denk je dus aan de mijn eigen wetenschappen, culturele antropologie, sociologie, politicologie, pedagogie, psychologie, uh, uh, sociologie. Ja, dat zijn allemaal wetenschappen die, um, die a priori al stellen dat hun uh, onderwerp alleen bij mensen. of hun, hun uh, het aspect wat zij bestuderen, alleen bij mensen voorkomt. En um, nou, ik heb daar vroeger. Niemand stelt daar eigenlijk vragen naar. Um, ja, als je over de antropologie zegt, zoals ik uh, dan uh, al in mijn boek wel kritiek uit, van waarom houdt de antropologie op bij de soortgrens? Waarom is die soortgrens hermetisch afgesloten? Dan zegt men meestal, ja, antropos betekent mens. Het is dus menswetenschap. Maar nou is het ook heel, uh, heel frappant eigenlijk dat... Um, dat als je antropologen confronteert met wat voor soort wetenschap zij hebben, dat zij altijd bij hoog en laag beweren dat zij niet een wetenschap van de mens zijn, niet van de mens als soort, want men houdt zich verre toch wel van alles wat naar biologie ruikt en daar kom ik zo op. Nee, dat zij juist de verschijnheid van menselijke culturen. En dus, dus zeggen ze altijd van, nou ja, wij zijn niet de wetenschap van de mens. Wij benadrukken juist de verschijnheid in culturen en de verschijnheid van historie en van uh, ja, culturele aanpassingen en, um, enzovoorts enzovoort. Wij zijn de wetenschap van het culturele en het sociale. Nou ja, dan is mijn vraag. Dus ja, maar hoe weten jullie zo zeker dat, dat, dat het sociale en het culturele alleen aan deze kant van de menselijke soortgrens... Uh, uh, zit. En, en uh, kijk, je kan, wel constateren, je kan misschien, misschien moet je constateren dat het bij dieren er niet is, of in, heel, of in heel, andere, he, of heel andere vorm, maar ze stellen de vraag dus niet eens. Nou, en ik denk dat dat dus komt doordat uh, het sociale en mens één pot nat uh, is geworden en het biologische en dier. Het is namelijk zo geworden dat de biologie. Alsof de mens geen biologische soort is. Maar de biologie is uh, bij uitstek een dierwetenschap geworden. En een plantwetenschap natuurlijk. Maar goed, in ieder geval geen menswetenschap. Een, een natuurwetenschap. En de mens is niet geen natuur. De, nat de, de antropologie be benadert juist dat de mens cultuur is. En geen natuur. Um, nou, het, het, het, biolo biologie is dus identiek geworden met dierwetenschap. En dat is een, um, een wetenschap die... Um, nou, zijn onderzoeksobject vrij reductionistisch benaderd en dat heeft een hele historie. Dat is uh, ja, uh, bij de opkomst van de moderne wetenschap, zo rond de 17e eeuw, is dat al ontstaan. De, toen, toen de natuur een ding werd om onderzocht te worden en gepenetreerd te worden, toen, uh, toen kwam de roep om um, ja, gecontroleerde experimenten, het meetbare, het kwantificeerbare, het herhaalbare en... Ja, er waren dus uh, grote delen in de, in de natuurlijke werkelijkheid die, uh, die daar, uh, ja, waar je niks mee kon doen in de experimentele wetenschap. En voor het gemak um, uh, is toen bijvoorbeeld het spaarzaamheidsprincipe, dat is een, een uh, dat heet Parsimony Principle in het Engels. Of het heet ook wel Occam's Razor, of Morgan's Canon. Nou, dat is, het, dat is uh, een, um, een principe. Wat de wetenschapper um, um, noodzaakt om, um, om natuurlijke verschijnselen terug te brengen tot hun laagst mogelijke niveau. Dat betekent dus dat, uh, dat je eerder zoekt naar neurofysiologische verklaringen bijvoorbeeld... ...dan verklaringen in termen van uh, cultureel of sociaal gedrag. En wat er dus eigenlijk gebeurt is dat uh, grote delen van de dierlijke werkelijkheid... Uh, uh, ...zeg uh, dierlijke subjectiviteit, dierlijke innerlijkheid... Um, ...nou ja, alle delen van de werkelijkheid die, die niet materieel, um, materieel voelbaar... Uh, um, ja, kwantificeerbaar zijn, meetbaar die denk je eigenlijk weg want um, uh, eigenlijk heerst er grofweg gezegd een soort uh, houding van wat, uh, wat je niet meten kan dat is er niet dus er, er, er ligt een heel stuk van de werkelijkheid wordt gewoon niet bestudeerd en uh, die sociale wetenschappen die, uh, die bestuderen dat dus ook niet want die hebben van tevoren al dat wil zeggen a priori al vastgesteld dat, dat dit bij dieren niet voorkomt hoe weten ze dat? Nou, dat weten ze dus eigenlijk niet, want daar doen zij geen onderzoek naar. Maar wat blijkt dus, is dat ze naast hun uh, explicietere mensbeeld, een impliciet dierbeeld hanteren. En waar hebben ze dat vandaan? Nou, uit diezelfde biologie, die zij zelf heel vaak aanvallen, maar die vallen ze alleen maar aan als het over mensen gaat. Hè? Als bijvoorbeeld de biologie uh, red zich reductionistisch gedraagt, Ten aanzien van, uh, van mensen en menselijke activiteit. Nou, dan komt terecht de sociale wetenschap in het geweer. Want die zegt dus ja, uh, uh, moet je horen, dit is zo in die, die termen niet te vatten. Mensen zijn, niet, uh, zijn geen marionetten, onderhevig aan mechanismen. Uh, dat en dat, en dat, dat aspect is, uh, is verdonkere maand. Maar ten aanzien van dieren uh, doet de sociobiologie, de sociale wetenschap dus niks. He, die die neemt, neemt maar aan dat de biologie de dierlijke werkelijkheid beschrijft. Maar geen één wetenschap beschrijft natuurlijk de werkelijkheid. Het is altijd een constructie. Alleen ja, uh, sommige constructies uh, zijn zodanige reductionistisch. En nou is het ook wel zo natuurlijk dat uh, dierlijke subjectiviteit, omdat zij verder van ons afstaat, omdat zij waarschijnlijk heel anders is dan de onze, ook moeilijker te... Ja, te doorgronden is. Hè? Ik, ik denk ook niet dat we ooit de illusie moeten hebben dat wij het dier helemaal kunnen kennen. Als antropoloog weet ik dat ook te goed. Hè? En, uh, wij zullen ook iemand uh, die gesocialiseerd is uh, en uh, ja, zijn jeugd heeft doorgebracht in het Amazone-oerwoud, zullen wij ook nooit helemaal doorgronden. Maar er is natuurlijk een terrein van het andere, wat je als antropoloog, waarvan je ook weet, dat zal ik nooit doorgronden. Maar het grote verschil is dus dat, um, dat um, de antropoloog zolang hij of zij met mensen te maken heeft, um, toch probeert zo, zo open en invoelend en respectvol mogelijk te zijn tegenover de andere mens. Maar ten aanzien van dieren verdwijnt dat, die hele houding onmiddellijk. Hè? Uh, de... Ja, de antropoloog uh, stelt dezelfde vragen al niet eens bij dieren. Uh, meestal wordt gezegd van ja, uh, luister eens, wij hebben het over mensen. Echt a priori. En dat is dus, ja, dat is dus toch vreemd. En voor uh, dieren blijven dan ja, uh, dierlijke subjectiviteit en het niet meetbare in de dierenwild, uh, dat, dat valt dus in een soort uh, gat. Want, want uh, de biologie doet daar geen uitspraken over, want het is niet meetbaar. En de, en, en de andere soort wetenschappen, dus de, de, de sociale wetenschappen, doen er ook geen uitspraak over, want het is er niet. En uh, ja, de biologie zegt dus eigenlijk dat het er ook niet is. En als ze het zeggen, dan zeggen ze dat niet in hun wetenschappelijke artikelen. Dat zeggen ze dan, ja, in uh, ontboezemingen s'avonds bij de wijn ofzo. Ja, want uh, wat ik in biologen trouwens dat die houding gaat veranderen, maar in wat ik bij biologen wel altijd uh, leuk vind en wat ik uh, ook met ze gemeen heb, is dus hun ja, liefde voor de natuur en het, uh, de verwondering, of de bewondering van de natuur, die mis ik bij sociale wetenschappers. Hè? En uh, weliswaar is het zo dat nu de, nu de want binnen de biologie zijn er, zijn er ook harde en zachte wetenschappen. Hè? Zoals, uh, er is niet alleen de verdeling van, uh, de harde natuurwetenschappen en de zachte sociale wetenschappen. Binnen de biologie is die, die, uh, wij, die soort biologie die zijn of haar object het meest penetreert, namelijk de genetica, die heeft het meeste prestige. Die biologie die haar onderzoeksobject uh, intact laat, zoals de etologie, nou, die, wordt, uh, die wordt eigenlijk niet helemaal serieus genomen. En de etologie leunt dus achterover om haar zo hard mogelijk te doen. Heel maar zo zo... Zo volledig mogelijk een natuurwetenschapper te zijn, dat betekent het dus zo positivistisch mogelijk te werk gaan. Nou, en uh, uh, je ziet dus ook bij etologen, uh, bijvoorbeeld een enorme angst voor antropomorfisme. Daar wil ik het dus ook nog even over hebben. Antropomorfisme is dus, en dat lijkt heel eenvoudig, maar dat is helemaal niet zo eenvoudig vast te stellen, is het toekennen of het onterecht toekennen van menselijke eigenschappen aan, uh, aan dieren. Maar ja, het is natuurlijk heel moeilijk vast te stellen wat uniek menselijke eigenschappen zijn. Als je, want het gaat precies over, vaak over die dingen die juist niet te meten zijn. Dus juist die aspecten waar we het over hadden. Nou, als jij in een, uh, in een wetenschappelijke traditie werkt die daar al geen vragen over stelt, die dus alleen registreert wat meetbaar is en herhaalbaar en controleerbaar en in, in laboratoriumsituaties uh, produceerbaar, zeg maar, of reproduceerbaar... Dan, uh, dan, dan weet je niet eens wat antropomorfisme is, want je stelt daar gewoon geen vragen over. Dus vooralsnog is het heel moeilijk vast te stellen wat, uh, wat uh, echt absoluut alleen bij mensen voorkomt. En de grenzen verschuiven ook, want er zijn uh, door kritische etologen en, uh, en mensen die, iets, die, die vragen durven stellen die niet zo populair zijn. Of uh, gewoon vragen stellen omdat ze, het, uh, ja, omdat ze heel erg door gefascineerd worden ofzo. Zijn er echt uh, onderzoeken die, uh, die toch wijzen op, um, op aspecten die uh, tot voor kort uh, als uniek menselijk zijn gezien, die toch bij dieren blijken voor te komen? Hè? Ik noem maar uh, dingen als uh, doelbewust gedrag, werktuiggebruik, werktuigmaken komt ook voor. Uh, het, het, het, het denken in, in concepten, dus het begripsvorming. Um, dus uh, cultuuroverdracht, wat, wat ik al zei, uh, al dat soort dingen, nou, ja, bewust handelen of doelgericht handelen, ja, daarvan is allemaal gezegd, nou dat komt alleen bij mensen voor. Zelfs, ik noem een heel uh, grappig, misschien banaal voorbeeld, wat altijd is gezegd, ja dierlijke seksualiteit, die is alleen op voortplanting gericht uh, uh, en uh, het is alleen de mens die face-to-face uh, -face copuleert. Nou, uh, we weten inmiddels dat bij orang Oetans. ...en overigens bij heel veel apen ...dat een uitgebreid voorspel is... ...dat dieren echt vrije... ...dat kan je echt alleen maar met vrije... ...weergeven, met elkaar strelen... Uh, ...oraal-genicaal contact... ...echt elkaar uh, stimuleren... ...echt omhelzen... ...wolven zoenen elkaar trouwens... Nou, ...en dan even... ja ...dat uitstapje naar wolven... ...ik had het eigenlijk dus over chimpansees... ...en orang en zo... ...wat blijkt ook, van, er is altijd gezegd... ...ja, voor het vrouwtje... Het vrouwtje dat, uh, dat uh, copuleert alleen om, omdat ze bevrucht wil worden, want om haar genen door te geven. Nou, wat blijkt, vrouwtjes uh, lopen achter mannetjes aan, terwijl ze op momenten dat ze helemaal niet vruchtbaar zijn. Want vrouwtjes zijn dus uh, andere primatenvrouwtjes zijn niet het hele jaar door vruchtbaar, hè? Dat, dat, wat, wat menselijke vrouwen dus wel zijn. Mannetjes lopen ook achter vrouwtjes aan die zwanger zijn, wat ook helemaal niet kan volgens de theorie. Uh, ja, al dat soort dingen. Hè, van, uh, um, de biologie heeft er ook een handje van om alles functionalistisch uit te leggen. Alles in, is, en dat komt van Darwin af, alles in termen van het nut, alles is adaptief. In de zin van nou, dit, uh, uh, dit en dit bestaat omdat dit de beste aanpassing is geweest. En dat heeft de natuurlijke selectie zo gemaakt. Uh, iets is er omdat het de beste aanpassing heeft. <truimert>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 Nou, ik heb dus uh, laten zien dat uh, de sociale wetenschappen heel antropocentrisch zijn. Hè? Dat ze de mens uh, ten alle tijde centraal stellen en dat alles gemeten wordt naar de maat van de mens. En dat uh, met name de humanistische traditie, en dan bedoel ik dus, uh, ja, uh, het marxisme is natuurlijk een duidelijk humanistische traditie, maar ook Sartre uh, en... Uh, nou, ook een aantal antropologen zitten in die, in die traditie. Die uh, hebben natuurlijk altijd, ja, daar is inderdaad de mens, de maat van alle dingen. Nou is er dus recent, zijn er andere tradities opgekomen, als reactie denk ik ook wel op het humanisme. En, um, nou, daarvan noem ik dus uh, Foucault bijvoorbeeld, en um, de zogenaamde postmodernen. En... Ja, die zijn best wel een gezonde reactie op het... Uh, op het absolutistische wat in, uh, in dat humanisme zat. Maar ik heb er ook wel bezwaar tegen ze. Want uh, ik heb veel discussies met, uh, met postmoderne. En um, nou, een stokbaadje van ze is uh, dat feiten geen dingen in de wereld zijn. Dat de natuur dus ook geen ding in de wereld is. Maar dat tussen alles... Um, of, of dat alles in de wereld uh, eigenlijk wordt uh, ja, wordt, wordt bepaald door onze perceptie ervan daar ben ik dus filosofisch gezien, ben ik dat met ze eens ik geloof dat uh, hoe graag ik het ook zou willen dat, dat ook ik dieren en natuur niet kan kennen zoals ze werkelijk zijn Hè, mijn ervaring met uh, Tarzan en met Messa hebben dus, uh, Messa is dus die pony ik heb haar naam vergeten te vertellen uh, dat, die is heel bepalend geweest voor... Uh, ik heb later pas ook begrepen hoe, hoe bepalend die ervaringen zijn geweest voor, voor ja, de intellectuele, uh, het intellectuele vuur wat ik in dit boek heb ge, gestoken. Eigenlijk ik, Alles is terug te voeren op, uh, op mijn liefde voor dieren en mijn fascinatie voor het onderwerp. Maar ja, daar zijn helemaal aan de wortel daarvan liggen... Is, zijn mijn kinderlijke relaties met dieren. Dus natuurlijk heeft dat uh, mijn uh, visie bepaald... en ook mijn uh, gevoel van ongemakkelijkheid... en mijn vragen die ik ging stellen. Uiteraard is dat allemaal daardoor bepaald. Maar wat, uh, wat, uh, wat mij bij een heleboel postmoderne dus opvalt... is het volgende, dat, uh, dat uh, de constatering... dat wij de natuur niet kunnen kennen zoals zij is... ...leidt tot uh, een nieuw soort antropocentrisme... ...namelijk uh, uh, zoiets van, nou dat kunnen we toch niet kennen... ...het enige wat reëel is, is, uh, is onze perceptie van de natuur... ...en die krijgt ook alle aandacht. Met andere woorden, de natuur heeft bijna onze perceptie nodig... ...om überhaupt nog uh, bekeken te worden. Ja, daar heb ik dus groot bezwaar tegen... ...want dat is inderdaad weer opnieuw iets centraal stellen. Binnen het relativisme wordt opnieuw de menselijke perceptie dan centraal gesteld... Nou, als je nou weet dat, als je even naar de ouderdom van de aarde kijkt hè, en weet hoe jong de menselijke soort is en hoe jong de menselijke perceptie is, ik bedoel, uh, uh, als je dat in een uh, boek van duizend pagina's zou zien, dan, zou, dan komt, de, dat, dus de geschiedenis van de aarde, hè, dan komt de mens eigenlijk pas de tweede helft van de laatste bladzij en... Um, de geschiedenis van, of de domesticatie, de renaissance, de industriële revolutie en de twintigste eeuw van, uh, van ruimtevaart, kernenergie en genetische manipulatie moet allemaal worden gestopt in het laatste woord. Hoe kan je dan in godsnaam zeggen dat de natuur zit te wachten op de menselijke perceptie om überhaupt er nog te mogen zijn? Hè? Die natuur... Alle soorten in de natuur zijn ouder dan de onze, dieren hadden al angst, percepties voordat wij ze hadden, wij zijn echt een hele lo jonge lood aan de, aan, de, aan de boom. Ik bedoel, dit, dit, dit, dit, dit, dit onvermogen om te kennen moet tot bescheidenheid leiden en niet tot arrogantie. En ik zie, jammer genoeg, dat bij uh, postmoderne er een nieuw soort ja, ongewilde arrogantie uh, binnensluipt, waarvan men zich dus niet zo van bewust is. Maar die wel uh, leidt tot een, tot een niet, meer aanwezigheid van, nee, niet meer aanwezig zijn van nieuwsgierigheid over wat de natuur ons eventueel kan meedelen of wat dieren ons kunnen meedelen, want dat kunnen we toch niet kennen. Oh, <laughs> oh,